Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Moskou is een Nederlandse diplomaat mishandeld... door twee mannen die zijn huis waren binnengedrongen. Het slachtoffer, waarschijnlijk de tweede man van de Nederlandse ambassade... raakte lichtgewond. De daders tekenden met lippenstift een roze hart op een spiegel... met daarbij de letters LGTB, een verwijzing naar homoseksualiteit. In Den Haag is geschokt op de mishandeling gereageerd. Minister Timmermans heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. De PvdA en D66 vinden dat de festiviteiten van het Nederland-Rusland jaar moeten worden stilgelegd. De betrekkingen tussen de twee landen waren al gespannen. Onder meer door de arrestatie van de Russische diplomaat Borodin in Den Haag... en de rechtszaak in Rusland tegen activisten van Greenpeace. Kredietbeoordelaar Fitch zegt dat de AAA-status van Amerika in gevaar is. Het land heeft van Fitch een negatief vooruitzicht gekregen... wat betekent dat de status de komende maanden kan worden verlaagd. Aanleiding is de politieke impasse in Washington... over verhoging van het schuldenplafond. Een eind aan die impasse is nog niet in zicht. Het Huis van Afgevaardigden heeft een stemming... over een nieuw voorstel afgeblazen. Morgen wordt het schuldenplafond bereikt. De VS kan dan geen geld meer lenen. Een snorkelaar in Californië heeft het karkas van een vijf meter lange riemvis, riemvis gevonden. De vondst van het zeemonster is bijzonder omdat riemvissen doorgaans honderden meters diep leven. Een 26-jarige medewerkster van een zeeinstituut ontdekte de enorme vis toen ze aan het snorkelen was... Het karkas dreef op ongeveer 10 meter diepte. Ze besloot de riemvis naar het droge te halen... omdat spang was dat anders niemand haar zou geloven. Ze had 15 helpers nodig om de vis aan land te brengen. De riemvis kwam eeuwen geleden al voor in verhalen van zeelieden... die zeiden dat ze zeemonsters of reuze zeeslangen hadden gezien. Het weer, mistbanken, vooral in de zuidelijke helft van het land. Daar is het zicht lokaal minder dan 100 meter. Overdag af en toe zon, het wordt 13 of 14 graden. En vanavond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit... Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het was het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Ja, het ochtendprogramma het programma dat u ook de kans geeft om nog even wakker te worden. Het is vandaag 16 oktober en op deze woensdag aandacht... voor het Cinekit Filmfestival dat van start gaat. De financiële beschouwingen, want Haagse politici... gaan overuren draaien vandaag en morgen. En het WK Boksen want Nederland maakt een goede kans op een medaille. U kunt natuurlijk ook op onze uitzending reageren. Bel.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 Meer dan 2000 dj's van over de hele wereld. Maar liefst 300.000 feestgangers in 75 Amsterdamse clubs. Het grootste clubfestival ter wereld gaat weer van start in onze eigen hoofdstad. Ja, dan hebben we het over het Amsterdam Dance Event dat vandaag losbarst. En we praten het komende uur over met Ilko Koufreur, Dat is de hoofdredacteur van online magazine DJ Broadcast.nl. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is vijf uur s morgens, uh, lijkt mijn tijd waar de hoofdredacteur van djbroadcast.nl prima in, uh, in kan... Uh... Ja, ja, ik dacht al dat je met deze vraag zou, zou beginnen, maar dit zijn inderdaad onze tijden. Al is het wel zo dat iedere minuut slaap op het Amsterdam Dance Event wel telt. Dus wat dat betreft uh, wordt het even door bij te morgen. Maar... Een valse start al? Uh, nou nee, niet, niet, niet echt, maar het is oké. Okay. Want dit, dit zijn voor jullie natuurlijk de tijden van het jaar, uh, Amsterdam Dance Event. Uh, ja, dit is wel uh, uh, een van de drukste, drukste periodes voor ons. Um, het is zo dat we met DJ Broadcast al in september eigenlijk met uh, ADE beginnen. Um, omdat we het officiële magazine maken. En uh, ja, morgen barst het los met uh, verslaggeving en uh, natuurlijk ook de uh, vele nachtevenementen. Dus uh, ja, maandag uh, lig ik daar af, zeg maar. ja, kun, kun, je, kun je voor de luisteraar die echt nog geen idee heeft, kort uitleggen wat is het Amsterdam Dance Event? Uh, het Amsterdam Dance Event is dit, uh, is, is dit jaar wereldwijd gezien de grootste. De ...conferentie uh, voor elektronische muziek. Um, dan zeg ik conferentie... ...maar dan bedoel ik eigenlijk ook festival... Uh, overdag zijn er uh, panels uh, in uh, het centrum van Amsterdam. Uh, komt eigenlijk de businesskant uh, van het verhaal uh, samen. En um, uh, s'nachts zijn er door de hele stad... Uh, nou, elke discotheek die je in Amsterdam kan... Uh, een discotheek zeg ik, elke club die je in Amsterdam kan noemen... die uh, heeft, een, uh, heeft van woensdag tot en met zondag een programma. Um, iedereen die wat voorstelt in de internationale dancing, die, die is hier. Mm -hmm. En um, daarnaast zijn er ook door de stad Amsterdam... Uh, uh, dat is eigenlijk de derde pijler van, van ADE naast het festival en de conferentie. Heb je ADE Playground. Uh, dat, dat bestaat onder andere uit pop-up pop shops, uh, exposities, foto-exposities. Uh, er is een gear -route waar de, de nerds uh, uh, gratis... Uh, uh, de laatste keer kunnen testen. Het dus... is meer dan alleen uh, de dansjes en de en, en, en de drankjes en uh, het feestje? Ja, wat, wat wat, zo is het ooit begonnen, maar inmiddels is het een, een, een alles, alles uh, coverende uh, conferentie en uh, uh, ja, nachtevenement eigenlijk. Nou, Wordt het, word het niet wat eentolig? Uh, alleen maar dans. Ja, nou, gelukkig zijn er nog heel veel verschillende uh, categorieën in, uh, in, in de dance. Dus dat houdt het interessant. Uh, er staan aan de ene kant uh, uh, beatjongens... die op een hele experimentele manier ermee bezig zijn. Je hebt de, de grote uh, uh, uh, meneren zoals uh, Chesto en Armen van Buren... die uh, hele zalen van 10.000 man uh, vullen. Daaronder zitten zit weer de house en techno jongens die zich vooral op de underground uh, richten. Dus het is heel, uh, heel divers. Ja. Wat, wat ik zo interessant vind is dat uh, Amsterdam kent heel veel clubs... En al die clubs die uh, besluiten om eigenlijk uh, samen aan, aan zo'n gro groot project mee te doen. Terwijl ze de rest van het jaar eigenlijk vrij los van elkaar uh, te werk gaan. Dat lijkt me een enorme operatie. Hoe werkt zoiets? Ja, nou, dat is wel, wel inderdaad een fantastische uh, verdienste van ADE. Dat ze, dat ze al die mensen bij elkaar weten uh, te krijgen. En dat is inderdaad een enorme uh, operatie. Uh, Buma Cultuur is, is, de, is de organisatie achter het, uh, het ADE. En uh, ja, die, die hebben eigenlijk het hele jaar door een vast team van mensen die dat... Uh, die dat aansturen, maar uh, ja, dat is uh, veel regelwerk. Ja, Bumacultuur is ook uh, de organisatie achter een van die andere grote festivals... die Nederland op dit gebied rijk is, tenminste op het gebied van muziek. Dat is Jurssonic Noorderslag. Uh, Amsterdam Dance Event is inmiddels al vele malen groter. Als je kijkt naar het aantal artiesten, het aantal clubs. Zegt dat ook iets over de populariteit van dancemuziek? Ja, ik, ik denk dat het, het uh, uh, ontegenzeggelijk zo is dat dance op dit moment ontzettend populair is. En um, ja, wat, wat met name nu heel erg aan het gebeuren is, is dat het in Amerika aan het ontploffen is. Um, dat kun je ook zien aan, de, aan, aan het conferentieprogramma van ADE van dit jaar. Er zijn heel veel Amerikaanse jongens. En uh, uh, ja, ik, ik verwacht eigenlijk dat dat alleen maar meer gaat worden. Maar ja, absoluut, het is, uh, het is super populair. Eelkel, ja. Ja. jij zit uh, de rest van het uur bij ons in de, in de studio. Uh, straks gaan we met je verder praten over het gebruik van, uh, ja, van drugs. Uh, want de afgelopen zomer werden we nogal opgeschrikt... door een aantal dodelijke incidenten op uh, v, uh, ja, clubs, festivals. Uh, we hopen dat het bij de ADE wat beter gaat. Uh, we hopen je daar straks uh, flink over uit te kunnen horen. Maar eerst op Radio 1 ook wat uh, muziek in het genre. Um, als ik goed kijk. Nou, nee, ik wil al te snel. Zullen we ja, wel ik, lekker gaan boksen? Ik eerst? wil meteen naar de muziek, maar dat doen we zo meteen. Ja, we gaan straks lekker dansen, nou, op, straks de de muziekjes. dansen op de muziek. Ja, sorry, ik ben niet helemaal scherp. Ja, oh, ja, want, ja want momenteel is het wereldkampioenschap boksen bezig. Uh, in de grootste stad van Kazachstan, Almaty. Lijkt op Almighty. Vind ik wel <lacht> grappig. Nou nee, goed. Almighty. Uh, <laughs> Onze enige Nederlands vertegenwoordiger is uh, veelvoudig Nederlands kampioen Peter uh, Muhlenberg. En uh, we spreken hem live in zijn hotelkamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, uh, uh, hoe, hoe gaat het met de voorbereidingen? Want er hoeft zondag pas gebokst te worden, toch? Ja, dat klopt. Zondag is mijn eerste partij. Dat is tegen Turkmenistan of tegen Kyrgyzstan. Die moeten vandaag boxen. Dus uh, ja, we zijn op zich goed voorbereid. En uh, we zijn lekker scherp aan het trainen ja, wachten tot de, tot de twintigste is. Turkmenisch dan, Kyrgyzstan, altijd lastig? Ja, lastig om uit te spreken zeker. <laughs> ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ken ze niet echt. Nee. Uh, we, we gaf het, ze moeten vandaag boksen. Dus tegen een van die twee kom ik. En uh, ja, we gaan kijken hoe, hoe, ja, hoe ze boksen en hoe wij er tegen moeten gaan boksen. Ja, want, want, want je, je hebt dus een vrije loting voor de eerste ronde gekregen. Uh, je stroomt er een ronde later in. Dat lijkt ja. me echt een heel groot voordeel, zeker met een sport als boksen. Ja, dat is zeker een voordeel, ja. Anders boksen je tot aan de finale uh, zes wedstrijden en nu zijn het er maar vijf, is nog veel. Maar dat is toch, je kan even je tegenstanders zien, je weet tegen wie je bokst. Dat is altijd een voordeel natuurlijk. Mm -hmm. maar, maar het is toch, ik, ik vind het apart dat, je, uh, dat, dat ze dan niet gewoon 32 of 64 zo'n deelnemers uh, mee laten doen. Zodat je gewoon alles goed door elkaar kan snijden. Het is wel een soort van competitievervalsing natuurlijk dat jij maar een potje minder hoeft te boksen. Ja, dat klopt. Maar ik ben niet de enige die een pot minder bokst. Er zijn er nog, ja, nog een stuk of twaalf al meer die oh. minder boksen. Dus nee, ik ben niet de enige. Ja, okay. en ja, je kan natuurlijk nooit precies 64, want er zijn helemaal geen 64 deelnemers. Er waren wel, volgens mij maar 55 op dit moment. Oh. Precies. Oh, en daar houdt het op, uh, uh, Peter. Uh, hoe, hoe, hoe staan jouw kansen als het gaat uh, om dit kampioenschap? Uh, op zich heel goed. Ja, kijk, het is natuurlijk wedstrijd voor wedstrijd. Uh -huh. uh, het is eerst die termini- of die krigi uh, daar Als ik die mocht winnen, dan bokse ik tegen een deen of tegen een schot. Ja... Oh. Uh, op zich, allebei ook goede jongens. Uh, zoals die, die Deen, uh, EU-deelnemen. Uh, Deens kampioen, uh, die Schot, uh, EK deelnemen en tweede bij het Jeugd-WK. Hm. Ja, dan kun je wel boksen, dat zijn goede jongens. Dat zijn geen, niet de minste? Dat zijn zeker niet de minste, nee. Nee, nee, nee de, de namen hier ook Achilov uit Turkmenistan en, en Panarin uit Kirgizië. Ja, ik wou je eigenlijk vragen op, op wie hoop je, maar je hebt ze allebei nog niet zien boksen Ik heb ze allebei moment. nog niet zien boksen, dus nee, ik zou nog niet weten wat voor ons gunstig is. Wanneer komen zij in actie? Die komen vanmiddag in actie. Nou ah, kijk, dus, dus je weet in ieder geval snel waar je aan toe bent. Ja, inderdaad. Ja, uh, gisteren heeft het IOC laten weten controleurs naar het WK te sturen. Uh, vanwege het niet meer gebruiken van hoofdbescherming. Want jullie droegen eerst helmen. Uh, en dat, dat gaan jullie dit toernooi uh, niet doen. Uh, ja, hoe hoe wordt ook. daar gereageerd op uh, tijdens dit toernooi? Uh, tot nu toe is voor mij qua brochures nog weinig. Wat ik zo gezien heb. Uh, het is nog maar net begonnen. en Ja, ik bedoel, we hebben we ook weinig keus. We moeten gewoon... Uh, uh, ja, we, we moeten gewoon zonder kap boksen. En ja. hoe, we, hoe we dat nu vinden, ja, ja dat is uh, ja. ligt niet aan ons. Maar als je de parallel mag trekken met, met een voetballer bijvoorbeeld. Als je een voetballer zonder scheenbeschermers de wei instuurt... dan denk ik dat hij niet heel erg vrolijk wordt. Hoe zit dat bij een bokser dan? Um, kijk, ja, de, de boksen vinden het misschien... Ik denk dat veel het ook wel leuk vinden om zonder kap te boksen. Je bent iets, uh, ja, je, je, je bent iets minder... Uh, hoe zeg je dat? Je wordt iets minder snel geraakt op je hoofd, je hebt iets een kleine hoofdoppervlak, mm. maar de blessures zijn wel meer. Je zal snel een scheutje in je hoofd of in je, je jukbeinderen krijgen, uh, wenkbrauwen, dat soort dingen. Mm -hmm. dus hey. ja, het is, uh, een voordeel durf ik niet echt te zeggen. Nee. Uh, uh, de dag begint ook bij jou uh, nu zo'n beetje, kan ik me zo voorstellen. Wat, uh, wat staat er op ontbijt? Uh, we hebben vanochtend we hebben gitten, gewoon brood met ei en dat soort dingen. Ja. Dus uh, gewoon uh, redelijk Nederlands ontbijt. Maar, maar, maar wel een klein beetje krachtvoedsel nog, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee. Uh, Peter Mullenberg, uh, bedankt voor het gesprek. En succes zondag al daar uh, in uh, Kazachstan in Almaty. Ja, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Oké, okay, geen dank. hoi. hoi. Ik vind het wel uh, een sport waar weinig aandacht aan wordt besteed. Het, blijkbaar dus wel een topper uh, in ja, huis. Uh, ja, boksen. Vroeger had je het volgens mij uh, nachtenlang op, uh, op Eurosport. Ik zag mijn vader er ook altijd naar, naar kijken. Als ik tegenwoordig langs die zenders heb, dan zie ik eerder curling dan boksen. Misschien, misschien <laughs> dat dat dan ook wat zegt. Ik weet het niet. Uh, 12 minuten, 13 minuten over 5. Mogen we dan nu muziek draaien? Laten we doen. Doen we dat. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, this nation will rise up, live out the meaning of its dream. We hold these truths to be self-evident that all One day. one day this nation will this eight, this rise day, up riding, riding, riding, live up to the meaning of its creed I have a dream that one day on the, the red hills e of Georgia sons of former slaves and the sons of former slaves will be me and, Met onder meer de saxofoon van Bakermat. Uh, word je misschien nu wel wakker om kwart over vijf? Dan zeg ik uh, goedemorgen, u luistert naar nu al wakker hier op uh, Radio 1. Het grootste clubfestival ter wereld barst vandaag in onze hoofdstad los. Het Amsterdam Dance Event. Honderdduizenden feestgangers uit binnen- en buitenland zullen in tientallen Amsterdamse clubs uit hun dak gaan. Ja, en dat wekt misschien zorgen gezien de ontwikkelingen afgelopen festivalzomer. Toen vielen een aantal dodelijke slachtoffers na drugsmisbruik op festivals en dancefeesten. Bij ons dit uur uh, zit in de studio hoofdredacteur van DJ uh, Dat is Ilko Coefreur. Uh, Ilko, goedemorgen. Um, dance en drugs. En dan hebben we het voornamelijk over de drugs. Uh, ecstasy en MDMA. Die lijken onlosmakelijk verbonden met, uh, met de dance. Hè? Ja, het is wel grappig hoe dat werkt bij traditionele media. Als je dan een interview moet geven over dance... dan gaat het eigenlijk binnen no time over... Over drugs. Ja. Um, ik, ik, ik denk dat het net zo onlosmakelijk met elkaar verbonden is. als. Uh, uh, speed en hooliganisme. en uh, cocaïne. en. Uh, uh, uh, de snelle reclame, jongens in de. in de kroeg. Um, we, we moeten het niet bagatelliseren. Natuurlijk wordt er relatief veel drugs gebruikt. in, de, uh, in het nachtleven. Maar. Uh, ja, ik, ik denk dat dat iets is van. Uh, wat in alle lagen van de bevolking. Uh, voorkomt. Ja. Um, zeker iets om serieus te nemen. vooral goede voorlichting over te geven. Maar. Yeah. Mm. Maar, maar natuurlijk uh, is, is het wel zo dat... Uh, je, als je het over de snelle reclame uh, jongens en de cocaïne hebt... Dat, dat je niet vaak een bericht hoort... Uh, waarin die koppeling wordt gelegd... en waarbij iemand bijvoorbeeld om het leven komt... waar dat, waar dat helaas uh, bij de dance toch anders zit. Ja, maar ook daarin moet je wel een nuance uh, uh, brengen. Want uh, uh, die evenementen waar je het af, van de afgelopen zomer waar je het over hebt... bij Lowlands is er inderdaad een, een geval te betreuren uh, uh, geweest. Ja. Um, kijk, ik, ik ben geen... Medicus of drugsexpert, dus ik, ik ga nu niet in op, op uh, wat al, wat we allemaal voor andere nee, factoren uh, meespeelden. Alleen uh, het is wel opvallend dat op het moment dat er berichtgeving uh, is van een dance uh, uh, evenement, dat je vaak op de voorpagina van, ik noem maar wat, een parool ziet staan hoeveel mensen er opgepakt zijn bij uh, uh, bij sensation oh. en dat zijn er dan 14 op uh, op 50.000. Terwijl als ja. ik denk dat je uh, op het Leidse plein uh, zo'nzelfde steekproef gaat doen op een gemiddelde zaterdagavond, ja. dan hebben er men net zoveel mensen het. Uh, Drugs uh, uh, bij zich. Uh, ja, ja ik, ik, ik vind dat lastig. Ja. Jammer ook soms. Hoe gaat zo'n organisatie als uh, van, die, uh, van het MSM Dance uh, event? Hoe gaat die daarmee om? Ja, dat is. Denk ik niet, niet een, uh, een taak van het, van het Amsterdam Dance Event. Kijk, wat het Amsterdam Dance Event doet, is uh, zorgen dat, in samenwerking met, met de clubs die het organiseren. Is zorgen dat er beveiliging bij de deur staat. En die beveiliging die, die zal ingrijpen op het moment dat een bezoeker uh, harddrugs met meeneemt. Dat, dat is heel logisch. Ja. Um, alleen, um, uh, ik denk niet dat er een specifieke taak voor het Amsterdam Dance Event zelf is, het is weggelegd. Meer voor de clubs om zelf. Uh... Clubs en daarnaast zijn er ook organisaties zoals Jellinek, die het hele jaar door. Voorlichting geven. Um, maar ik ben het wel met je eens hoor. Het, het zou misschien wel goed zijn om, om, om dat onderwerp uh, uh, altijd op de agenda te, te hebben. Alleen je, je kan je afvragen: is het de taak van Amsterdam Dance ja. Event of zijn er andere mensen voor maar ja, je dat... nu, nu is er natuurlijk aardig wat internationale allure die erbij komt kijken. Heel de wereld, uh, heel de danswereld, kijkt straks naar Amsterdam. Dan neem ik aan dat Amsterdam Dance Event. Uh niet af wil gaan vanwege een, een, een dode bijvoorbeeld... vanwege, vanwege drugsgebruik. Uh, wordt daar echt heel erg stevig dan naar gekeken? Worden, worden bijvoorbeeld regels aangescherpt op dit moment? Of hoe zit dat? Nee, de regels worden niet aangescherpt. Uh, er geldt uh, sowieso een zero-tolerance-beleid voor harddrugs... wat er altijd uh, geldt. Dat nou, ik wordt denk niet dat goed. heel veel mensen dat niet weten. Oké, okay, nou ja, er geldt sowieso een, een zero tolerance beleid in Amsterdam... wat betreft harddrugsgebruik uh, gebruik en bezit is, is gewoon niet uh, toegestaan. Um, ja, uh, uh, nogmaals, ik weet niet of het de taak is van het Amsterdam Dance Event. Ik, uh, ik, ik betwijfel dat. Um, ja. Maar, maar, als je in je omgeving kijkt... je kijkt naar mensen die de hele nacht door willen dansen... en dat zijn er nogal wat, die een leuk feestje willen hebben dan komen in ieder geval de pilletjes toch al wel snel om de hoek uit. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Als mensen het idee maar hebben... Ik zeg niet dat het, iets, dat het per se nee, slecht maar, hoeft te zijn. Maar... Nee, maar ja, als, als mensen dat willen gebruiken, dan doen ze dat toch wel. Kijk, of Amsterdam of, of uh, en Densivet nou uh, extra maatregelen neemt of niet. Uh -huh. uh, uiteindelijk vind ik dat... dat dat het begint bij, bij eigen verantwoordelijkheid. En dan kan je wel zeggen van ja, Amsterdam Dance Event moet zorgen dat de, dat de drugs buiten blijven. Maar dat, dat is een utopie. Dat ja. gaat je gewoon praktisch gezien niet lukken. Als ja. mensen het ja. willen, dan nemen ze het. Nou, Elke laten we het zo afspreken. We hebben dit al hoofdstuk gehad. Klaar. We stoppen er gewoon mee. Ja. En we gaan het uh, straks gewoon een beetje hebben over jonge aanstormende uh, DJ's. Die uh, eventueel die op de Amsterdam Dance Event uh, aan de slag gaan. Ja, maar ook, een heleboel van. Leuk. ook de gevestigde orde. Want uh, ja, uh, als het om dance gaat, is Nederland echt... Uh, ja, Geweldig bezig eigenlijk, ja, de afgelopen jaren al. Ja. En of dat nou met of zonder pilletje is, dat sluiten we inderdaad. Yes, eigen verantwoordelijkheid. Ja. Vandaag start de 27e editie van Cinekid, Iets heel anders. Het internationale film, televisie en nieuwe media festival voor de jeugd. Gehouden ook in Amsterdam. Ja, het Cinekid festival wordt geopend in Tuschinski. Met de Zweedse jeugdfilm Eskil en Trinidad. En wij zijn vooral geïnteresseerd in het nieuwe media programma op het Westerpark. En daarom hebben we Pauline Drescher gebeld. Die is de programmeur daarvan. Uh, goedemorgen Pauline. Hey, goedemorgen. Hey, vandaag de grote dag. Ja. Zit de spanning er al een beetje in? Nou, behoorlijk. We waren gisteravond... Nou, uh, ik ben op een gegeven moment naar bed gegaan. Maar uh, er waren nog allemaal mensen hard aan het doorwerken om uh, alles klaar te krijgen. Ja, je klinkt nog wel een beetje moe. Ja, het is ook een beetje vroeg. Ja, ja. <laughs> en het, wordt ja nog natuurlijk, het wordt natuurlijk een hele lange dag straks. Ja, de opening begint om drie uur. Hm. Dus het valt een beetje mee. Het is natuurlijk wel uh, kinderen voordat ze in bed moeten. Mo ja. Moeten we ook nog even bij kunnen zijn. Ja. Uh, ja, ja, ja. Hoe lang ben je bezig geweest met de voorbereidingen? Nou, ik werk het hele jaar eraan. Huh? Het is natuurlijk niet het enige wat we doen. Een festival, we hebben ook allerlei activiteiten uh, door het land heen, door het jaar heen. En ook zelfs uh, in het buitenland doen we allerlei dingen. Naast Amsterdam zijn er ook nog op 31 locaties in Nederland. Zijn er mini-festivalletjes met films, maar ook met workshops, met installaties. Dus... Uh, dit is voor ons al het hoogtepunt van het jaar, ja. Ja, Sinekit, uh, Filmfestival, maar dus ook Nieuwe Media. Wat, wat, wat doen jullie dan concreet? Nou, we hebben uh, in Amsterdam staat het Medialab. Dat is in de zuiveringshal op het Vestgafdrein. Mm -hmm. Dat is een uh, ruimte van vierkante uh, meter... die helemaal nokvol zit met eigenlijk alles... op het kruisvlak van Film, Televisie en Nieuwe Media. Mm. Dus we hebben heel veel workshops... Waar bijvoorbeeld masterclass gegeven worden, maar waar je ook met een drone kan leren vliegen. Of waar je kan leren om websites te hacken. Er zijn allerlei installaties die uh, aan alle kanten van de wereld ingevlogen worden. Waar je allemaal mooie interactieve werelden kan bedienen. Ja. En er zijn games, waaronder de nieuwe media Awards naar een jury 12 nominaties heeft gekozen. Ja. Dan, de, de, de, het, is, het is nogal wat anders dan, dan, de, dan de kinderfilm die we de afgelopen nou, jaren... sommige mensen zijn er echt mee opgegroeid de afgelopen ja. 27 jaar al, uh, Cinekit. Ja, in onze tijd was het er nog niet, toch, zo'n nieuw mediaprogramma? Nou, volgens mij is het inmiddels alweer... Ik werk er zelf nu drie jaar, maar hm. volgens mij is het nieuwe mediaprogramma... In naam is het er al 15 jaar. En wel de laatste aantal jaren is het zo groot geworden. Dat komt natuurlijk ook omdat er steeds nieuwe media-toepassingen komen die relevant zijn voor de beeldcultuur waar Sinnekit zich uh, op richt. Ja, nou dan, uh, dan, dan hebben wij wat gemist, denk ik, in onze, ja, in onze ja, jeugd, ja. Martijn. Um, vrijdag uh, worden de uh, nieuwe media-awards uitgereikt. Um, ja. wat, wat zijn dat? Dat is de prijs voor de beste. Uh, jeugdproductie van het afgelopen jaar. Uh, producenten uit de hele wereld hebben kunnen uh, insturen. En dan gaat het om producties die uh, toegankelijk zijn voor kinderen op de Nederlandse markt. Dus ja. dat betekent dat ze in het Nederlands moeten zijn of in ieder geval gespeeld moeten kunnen worden... ...Nederlandse kinderen zonder altijd voor kennis van het Engels. En ze moeten ook een beetje begrijpelijk zijn voor Nederlandse kinderen. Ja, voor en zijn. en wat voor producties moet ik dan denken? Nou, eigenlijk heel wisselend. De, een van de inzendingen is een, uh, een Nederlandse game die heet... Ipen op. En daar uh, kun je met twee wezentjes door een positief negatief wereld wandelen, maar er is bijvoorbeeld ook een hele grote installatie bij het Emma Kinderziekenhuis. Huh? Waar je met vreemde wezens over, vijf monitoren, door een fantasiewereld kunt uh, springen. Ja, en wat, wat is nou het, het pronkstuk? Wat is nou uw favoriete onderdeel? Nou, er zijn, dit jaar zijn er uh, in het medialab er eigenlijk best wel veel highlights. Even van de grote dingen. Ja, u, u, is, u, mag, u mag er eentje kiezen. Ik wil maar eentje kiezen. Ja, eentje. Okay. Nou, dan, dan noem ik uh, Waterlight Graffiti. Het is een grote wand met allemaal ledjes. En als je er water op spuit, gaat die licht geven. Oh, wow. En als het weer opdroogt, dan gaat het weer uit. Wauw, hoe, hoe werkt dat? Nou, er zijn allemaal aan elkaar geschakelde ledjes. en sensoren in zitten die reageren op uh, vocht. Oh. Dus je kan met je adem, kan je zelfs zeggen, aanblazen. en begint je al te branden. Maar ja, ook met een uh, plantenspuitje of met een spons. kan je tijdelijke tekeningen maken. Wow. En het mooie daarin is dat het eigenlijk een nieuw materiaal is. Je kan je heel goed voorstellen dat als je daarmee de suikersilo's in Haarlem bekleedt. dat je, zodra het gaat regen, gaat het licht geven. dat je een prachtige effect hebt. Dat, uh, dat, dat klinkt. Heel bijzonder en dat, dat, dat, dat, ja, dat maakt het toch spijtig, Robert, ook dat wij alweer op een leeftijd zijn waarbij we niet meer zo snel hier binnen lopen. Of mogen we ook gewoon komen? Ja, absoluut. Iedereen ah. is welkom. Sterker nog, festival, het festival heeft ook een professionalsprogramma. Er lopen meer dan 200 internationale professionals in en uit eigenlijk ah, okay. de hele week. En ook voor jullie interessant. Nou, wellicht komen wij nog met een plantenspuitje langs uh, bij de ledmuur. Uh, <laughs> nou, bedankt dat je <laughs> gaan, ga, gaan we wellicht doen. Paulien Drescher, hoofd nieuwe media van Cinekit. In ieder geval, uh, hopelijk tot horens, tot sprekers. In ieder geval veel plezier en succes deze week. Hartelijk bedankt. Ja, de inkt van het begrotingsakkoord is nog niet opgedroogd... of de uh, financiële beschouwingen dienen zich alweer aan. En ja. In het laatste half uur uh, gaan we daar uh, veel aandacht aan besteden... hierbij nu al wakker op Radio 1. Maar er is ook... Het Nieuwsminuutje. Ja, dat is met Nieuws en Vera Simons. Goedemorgen. Zeven bewoners van twee verschillende woningen in Amsterdam... zijn dinsdagavond met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de avond werden vijf andere bewoners uit Amsterdam... en vier mensen uit Amstelveen al naar het ziekenhuis gebracht. Een defecte verwarmingsinstallatie was volgens de brandweer... in beide gevallen de boosdoener. En bij een krachtige tyfoon in Japan zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. De storm raast met winden tot 180 km per uur buiten de Japanse noordkust. Het openbaar vervoer ligt stil en honderden vluchten in het hele land zijn geannuleerd. Al tientallen huizen werden verwoest en meer dan 40 mensen worden nog vermist. Mensen die meerdere verkeersboetes krijgen... moeten bij elke misstap een hogere boete betalen. Dat stelt Stichting Wetenschappelijk Verkeersveiligheid vandaag in een rapport, meldt de Volkskrant. Onderzoekers vinden het onterecht dat mensen die zich asociaal gedragen in het verkeer... een even hoge boete moeten betalen als mensen die enkele keer een foutje maken. Wat een, wat een goed idee eigenlijk. Ja, want een kleine groep, 0,1%, die is verantwoordelijk voor 6% van alle gevallen. En uh, Opstelt, die heeft vorig jaar al uh, aan bijna duizend veelplegers... een brief gestuurd met een waarschuwing... Nou ja, ze lopen het risico over hun rijbewijs kwijt te raken... Een uitwerking van dit plan laat echter nog op zich wachten. Okay. En dan nog uh, het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. Na het optrekken van mist en nevel starten we eerst nog grijs. Later valt er verspreid over het land wat regen. De temperatuur die stijgt tot een graad of 13. Daarbij waait er een matige aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Trekt de regen verder het land in. Morgen wederom een grijze en regenachtige dag... In de middag stijgt de temperatuur tot een graad of 15 en waait er een vrij krachtige westelijke wind. Richting het weekend blijft het aan de wisselvallige kans. Liggen overdag de temperaturen rond een graad of 15. Het nieuwsminuutje. Ik word zo verdrietig van het slechte nieuws dat Stijn van Antwerpen eigenlijk de afgelopen drie weken heeft gebracht. Regen, regen, regen, kouder, kouder, kouder. En regen. En regen. Nou goed, uh, Vera Simons, dankjewel uh, voor deze laatste nieuwsupdate. Uh, straks uh, gaan we het hebben over uh, de, ja, de, de verschrikkelijke relatie... dat kunnen we nu inmiddels wel stellen, mm -hmm. tussen Nederland en Rusland. Ja, gaat, uh, gaat niet helemaal lekker. Uh, er is weer wat gebeurd. Uh, wat precies, dat hoort u zometeen. En we praten ook verder over het Amsterdam Dance Event. Maar als je daarover praat, dan moet je ook het een en ander laten horen. Armin van Buren, this is what it feels like. This is what it feels like, Armin van Buren. En uh, onze regisseur Bas Redeker wijst ons erop... dat dit nummer geschreven is door John Eubank. Dus hij kan ook nog andere dingen dan het Koningslied. <laughs> dat is prettig om te merken zo. <laughs> Chesto, Yellow Claw, Dave Clark, Carl Cox, Moderate... Uh... Kraak en Smaak. Ik weet niet of de meeste luisteraars al deze namen kennen... maar dit is een hele kleine greep uit de indrukwekkende line-up... van het Amsterdam Dance Event. Het grootste clubfestival ter wereld. Dat vandaag dus losbarst. Genoeg gevestigde namen... maar heeft aanstormend talent ook een podium tijdens Amsterdam Dance Event. Trouwens, dit uur bij ons in de studio is de hoofdredacteur van DJ Broadcast.nl... Eelco Couvreur. Eelco, eh, hebben we nog genoeg jong talent in Nederland rondlopen? Uh, ja, absoluut. Ik, ik denk dat we uh, wat dat betreft ook uh, uh, met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. want uh, uh, ja, buiten het plaatje van, van, van al die grote jongens die veel media aandacht krijgen uh, is er uh, borrelt er behoorlijk wat. Niet alleen in Amsterdam, maar uh, ook in steden als, als Rotterdam en Nijmegen die altijd de voorloper uh, zijn geweest wat, wat betreft uh, de wat meer underground elektronische muziek. Mm -hmm. En uh, ja, er staat heel veel spannend wat dat betreft. Uh, ook dit jaar op de ADE. Ja, ze staan ook op ja, absoluut. Um, als ik een voorbeeld zou moeten noemen... Uh, James Sue is, is een jongen... Uh, waarvan ik uh, heel veel uh, verwacht. Komt u vandaan? Is een Brabantse jongen. Ja. Uh, Den Bos, uh, En zit een beetje in de, in de beathoek. Ik, uh, dan, dan heb je het over namen als Flying Lotus. Uh, Kutma. Dat is wat wat experimenteelere beathoek. Uh, hij heeft onlangs gereleased op Warp. En Warp is wel echt uh, qua elektronische labels... ook het label van uh, Jamie Lydell en Boards of Canada bijvoorbeeld. Uh, en ik verwacht van hem wel, wel heel veel. Dat is een, ja. een voorbeeld. Ja. Ja. Nederland is wel eigenlijk al jaren herenmeester uh, uh, in de dance scene. Uh, Chesto noemde ik al, uh, Armin van Buren en voor Jack. Uh, dat zijn echt hele grote manieren. Zeker in, in bijvoorbeeld landen als Amerika... Uh, Kun jij misschien proberen uit te drukken... hoe uh, belangrijk de Nederlandse dance is wereldwijd? Um, lastige vraag, maar om het, om het even in, in cijfers uh, aan te geven. Uh, er is vorig jaar een rapport van uh, KPMG ge gepresenteerd... in samenwerking met ID&T en, en ADE. En uh, daarin wordt aangegeven dat, dat alleen al de Nederlandse DJ's... Uh, zo'n 53 miljoen euro uh, hebben verdiend. Zo. Uh, ja, dus, dus dat, nou, dat is een cijfer wat indruk maakt natuurlijk. En als je kijkt ook naar uh, wat er nu dus in Amerika gebeurt... daar, daar worden al die grote uh, jongens die jij nu noemt... die worden daarin ingevlogen en, en echt als, als helden uh, onthaald. Um, ik moet daar wel bij zeggen dat... dan hebben we het steeds over die, dat specifieke eh, EDM, die rare naam... Electronic Dance Music, dat hebben de Amerikanen uh, bedacht. Um, dat, is, dat is een heel, heel groot deel, maar, maar dat... Het neigt steeds meer naar popmuziek. Als je, als je het mij vraagt. Uh, Massa-evenementen. Uh, en um, ja, niet altijd. Dat bedoel ik niet denigerend, maar even interessant muzikaal uh, gezien. Dan kun je wat mij betreft beter naar die onderstroom op, uh, op ADE gaan kijken. Ja, maar is dat dan ook niet zo, dat, want je noemt het alsof het iets negatiefs is bijna. Uh, dat het neigt naar popmuziek. Maar is dat, is dat ook niet, niet een, een geschiedenisles die, die we al jarenlang, al, al, al decennia lang kennen. Bijvoorbeeld rock roll was ook ooit uh, schokkend, anders, super populair. Uh, dat, dat schoot uit de grond en nu is het onderdeel van onze popmuziek. Is dat met dance niet precies? Hetzelfde. Nou, dan moeten we oppassen dat we niet te negatief worden. Want, want het gaat er mij om dat, dat soms die, die, die jongens die je net noemde... Uh, hun platen lijken te maken volgens een bepaalde uh, uh, formule. Mm -hmm. En dan gaat het heel erg om de climax. En bij hun DJ sets ook. Dan is het climax naar climax naar climax. Terwijl uh, je ook op een andere manier je verhaal kan vertellen met, uh, uh, met, met elektronische muziek. Maar goed, dat is een smaakding die ik, dat ik persoonlijk uh, interessanter uh, uh, vind. Okay. Ja. Hoe kunnen wij Nederlanders zo goed zijn in, in het maken van dancemuziek? Uh, ik, ik denk dat we sowieso een hele lange traditie hebben. Hè. We vieren dit jaar op het, op het Amsterdam Dance Event ook 25 jaar dance in, uh, in, in Nederland. Uh, dus ja, van, vanuit de traditie altijd veel feesten georganiseerd. Uh, dat is vroeg opgepikt door, door ons en daar plukken wij nu, uh, nu de vruchten van. Ja. Ja, ja. Nou, Amsterdam Dance Event begint dus vandaag. Uh, drukke week voor jou neem ik aan. Ja, absoluut. Um, we beginnen vandaag dus uh, met de verslaggeving van de conferentie. Um, er bestaan eigenlijk twee DJ-broadcast-sites naast elkaar. In januari hebben we de internationale site in Berlijn uh, gelanceerd. Mm -hmm. Dus uh, er zal uh, Engelstalig verslag komen en Nederlandstalig verslag. Uh, we hebben ook een kleine vinger in de pap in de, in de programmering van de panels. Um, we zitten er een aantal voor ook en uh, ja... Daarna uh, gaan we natuurlijk ook even de nachten uh, in. Niet te missen dus op het Amsterdam Dance Event. Uh, uh. DJbroadcast.nl. Hoofdredacteur Eelco Couvreur, dank voor je komst naar de studio. En heel veel plezier de komende dagen. Het is heel anders, want de inkt van het begrotingsakkoord is nog niet opgedroogd... of de financiële beschouwingen dienen zich alweer. Ja, dat voelt misschien een beetje als mosterd na de maaltijd... nu het er een akkoord is bereikt tussen de coalitiepartijen... en D66, ChristenUnie en SGP. We spreken met Lize Witteman, politiek verslaggever van WNL. Lize, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zijn deze beschouwingen inderdaad een wassen neus... of zit er toch nog wat spanning in de lucht? Nou, de grootste spanning is eigenlijk uh, de, de puzzel waar we nu voor staan. Hebben we nu een soort getoogkabinet of, uh, of hoe ziet die constructie er precies uit? En dat is uh, wat we de komende dagen moeten gaan zien uh, uit te vogelen. Wat nu doen? Wat, wat kunnen we dan nu dus gaan verwachten van vandaag? Nou, tien gaat het eerst over het uh, akkoord. Dan gaan ze heel erg uitpuzzelen. Uh, wat voor constructie hebben we nou in feite op tafel leggen, wie staat waarvoor? En daarna beginnen de financiële beschouwingen, die gaan door tot donderdag. En dan wordt er inderdaad uh, eigenlijk echt per onderwerp uitgeplozen wie is voor, wie is tegen, wie staat er nu precies uh, ja, voor wat. Ja, laat, laten we een paar partijen uh, afgaan, uh, pa, een paar oppositiepartijen. PVV bijvoorbeeld, uh, wat kunnen die nog doen uh, de, de aankomende twee dagen? Nou, die zullen zoveel mogelijk uh, die oppositiepartijen in de rol van een soort van uh, gedoogesgest op en zeggen van ja, in feite maken jullie nu mogelijk dat het kabinet het hele land kapot maakt. Het, hetzelfde verhaal. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk een beetje een, een kopie van wat we eigenlijk de afgelopen weken, maanden eigenlijk al horen. Ja, maar goed, uh, één stem is ook wel altijd du heel duidelijk. Ja, nee, dat, is, uh, dat is duidelijk. Uh, de SP dan. Um, ja, die hebben zich tijdens de onderhandelingen uh, wat betreft het begrotingsakkoord uh, redelijk afzijdig gehouden. Um, uh, wat zullen die dan nu gaan doen? Nou, het, het idee wat daarachter een beetje leek te schuilen is, dit gaat toch helemaal nergens heen. We wachten gewoon rustig af tot de boel uh, klapt en dan zijn wij weer aan zet. Nee. Maar ja, uh, dat pakt nu toch iets anders uit. Dus, uh, dus nu moeten zij toch gewoon weer vol in de aanval bij een kabinet... dat voorlopig gewoon nog uh, blijft uh, te gaan zitten. Ja, precies. Een beetje hetzelfde als met de rol van de Partij van de Arbeid... Uh, met het uh, lenteakkoord, uh, ook ja. nog niet zo lang geleden. Uh, ze maar staan de een de beetje de buiten de spel. Er zijn verkiezingen aan het vooruitzicht. Ja, natuurlijk. Uh, wat, wat kan de SP nog doen vandaag? Nou, De SP uh, die zal zoveel mogelijk proberen de verschillen te benadrukken. En uh, de verschillende partijen uit elkaar te spelen. Want hun hoop moet toch wel daarin liggen. Dat, uh, ja, dat de P van de A zo klein mogelijk wordt gehouden. En zoveel mogelijk wordt benadrukt dat zij een van de partijen zijn die, uh, die de boel naar de afgrond helpen. Ja. Heeft Emiel Roemer nou gewoon een verschrikkelijke uh, ja, inschattingsfout gemaakt de afgelopen weken? Nou, Ik denk niet een, een verschrikkelijke inschattingsfout. Ik denk wel dat hij inderdaad erop gehoopt en ook wel een beetje had voorzien. En eerlijk is eerlijk, wij dachten ook wel op een gegeven moment... van, nou, dat gaat het nooit meer worden op deze manier. En dat hij daar echt op heeft ingezet. Ja, ja maar ja, nu het puntje bepaaltje is gekomen, is, ja. is, is, staat nog ja, gewoon als, als aan de zuiden te kijken. Want die eerst leek hij nog wel enige macht bijvoorbeeld bij het belastingplan uh, te kunnen gaan uitoefenen. Want daar zit een boel... Uh, maatregelen in die inkomstenverschillen verkleinen. daar had hij dan nog wel een soort machtsrol gehad. Maar nu hebben die andere oppositiepartijen daar al mee ingestemd. Dus heeft hij daar ook geen vinger in de pad meer. Nee, nee, klopt. De komende twee dagen uh, de financiële beschouwingen dus. Het Centraal Planbureau uh, heeft een, een doorrekening uh, gemaakt. Die wordt, uh, donderdag worden daar de, de, de, de ja, definitieve cijfers van bekendgemaakt. Ja, maar morgen beginnen ze komen mij. die uh, woensdag om 10 uur s ochtends. Dan, dan komt zo'n eerste versie uh, van de cijfers. Uh, daarmee kan je al in ieder geval zien hoe het komend jaar de boel zal uitpakken. En dan, inderdaad later wordt dan, worden dan verdere cijfers bekendgemaakt. Zodat we ook zien over hè, bijvoorbeeld die werkloosheidscijfers. Of inderdaad tegen, nou wat was het ook weer, 2030 die 50.000 extra banen hebben die ons is beloofd. Ja, maar is het dan niet heel erg gek dat we op de woensdag, dus vandaag, een, ja, een, een soort van uh, voorlopig uh, cijferstelsel gaan krijgen. En dat we vervolgens uh, morgen, donderdag, ja, het hele pakket uh, pas voor, ons, uh, voor onze neus krijgen. Ja, het lijkt mij wat onhandig te debatteren. Maar ze zijn er vandaag mee akkoord gegaan. Uh, dus uh, ze zullen het ermee doen. Toch nog wel ook natuurlijk omdat in 2014... dat is toch al het belangrijkste jaar waar naar gekeken zal worden. Dat is toch het uh, jaar waarop gedebateerd wordt. Ja. Uh, uh, goed, dus dat uh, akkoord tussen de coalitiepartijen... en tussen deze 60 ChristenUnie en uh, uh, SGP. Die samenwerking uh, is nog pil natuurlijk. Uh, hoe groot is de kans dat uh, uh, die, die ontstaande liefde... vandaag nog de kop wordt ingedrukt? ja nou, nee, het zingt de week nog wel uit. En het jaar denk ik ook nog wel. En dan als de gemeenteraadsverkiezingen weer voelbaar worden. En kijken even wat de peilingen gaan doen en reactie op dat akkoord. En vergeet niet, heel veel van die maatregelen gaan in per januari. Dus dan gaan mensen het ook echt voelen. Ja, dan komt er weer uh, weer nieuwe druk te staan op uh, alle partijen. Het worden in ieder geval twee drukke dagen in de Kamer vandaag. Dus eerst het debat over het begrotingsakkoord. En vervolgens uh, vangen vanavond de financiële beschouwingen aan. En die duren vervolgens ook nog de hele donderdag. Lise Witteman, politiek verslaggever voor WNL. Dankjewel voor je tijd. Geen probleem. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies.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 Trash in the hotel room, we don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal, Maybach, diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal. royal. It's a one in our blood That kind of lux just ain't for us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 13 voor 6, u hoort de lordy. Ja, hier op Radio 1. Ik was even de titel kwijt, daarom bleef ik even stil. Uh, Royals. Royals, dat was hem. Ja. Uh, Radio 1, Omroep BNL, nu al wakker voor iedereen die nu al wakker is. En dat worden er steeds meer, want het is inmiddels 13 minuten voor zes. Het nieuws van de afgelopen avond en nacht kwam natuurlijk uit Rusland. De Nederlandse diplomaat Onno Elderebos werd in zijn huis overvallen, vastgebonden en in elkaar geslagen. Met Elderebos gaat het daar omstandigheden goed... maar het zet de verhoudingen in het Nederland-Rusland-jaar nog verder op scherp. D66 Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma reageerde bij onze collega's van Nog Steeds Wakker... hier op Radio 1 geschokt. En hij wil onmiddellijk maatregelen. Ja, ik moet even zeggen, ik ben echt geschokt door het nieuws... dat een Nederlandse diplomaat in Moskou is aangevallen... En wat mij betreft betekent dit dan ook het einde van het Nederlands-Ruslandjaar. Kijk, dat hele nederland ruslandjaar was bedoeld als een feestjaar... maar de glans was er al een tijdje vanaf. Anti-homo-wetgeving in Rusland, invallen bij mensenrechtenorganisaties, maar ook echt de grote irritaties tussen Nederland en Rusland zelf. Ik noem een aanhouding van een Greenpeace-boot. Ik noem uh, het niet verlenen van visa door Rusland... Uh, allemaal dat soort zaken. En dan nou komt dit er eigenlijk bovenop. Het Echt het aanvallen van een Nederlandse diplomaat uh, in Rusland... in een week nadat een Russische politicus... notabene had opgeroepen om bijvoorbeeld alle ruiten... van de Nederlandse ambassade uh, in te gooien. Zijn CDA-collega ja, Pieter Omtzigt wil nog niet af... van het Nederland-Rusland jaar. Maar vermoedt wel dat de actie niet een toevallige overval was. Op deze manier gaan we niet naar elkaar om... Uh, um... Uh, diplomaten zijn onschendbaar en uh, nou, we moeten natuurlijk even kijken wie of wat dit gedaan heeft. Maar het is toch wel uh, de schijn van dat er inderdaad een soort vergeldingsmaatregelen plaatsvinden en dat dat dan ook heel bewust anoniem gebeurt. Uh, nou, Rusland heeft een uh, heel lange en brede geschiedenis van het schenden van mensenrechten anoniem uh, tot moorders toe. En uh, ja, hier zou de Russische overheid gewoon uh, tegen moeten optreden. Ja, want uh, hoor ik u nu zeggen dat het anoniem zou zijn... dat het ook wel eens een uh, regeringsactie zou kunnen zijn? Nou, ik wil die beschuldiging niet uiten, maar ik sluit in dit stadium uh, helemaal niks uit. Ik ben zelf, zoals u misschien weet, vicevoorzitter van de Monderswingcommissie... in de Raad van Europa. We houden dus toezicht op de landen waar het niet goed gaat. En het rapport van Rusland over wat de Russische regering allemaal niet goed op de mensenrechten is het altijd het rapport van alle 47 lidstaten. De mishandeling volgt een week na de aanhouding... van de Russische ambassadeur in Den Haag. Uh, toch ziet Schurz maar weinig parallellen tussen de twee acties. De Nederlandse dienders die kwamen bij een situatie, bij een huis... waar een kinderen zich in een bedreigende situatie bevonden. En daar hebben die dienders, de politieagenten, behandeld uh, naar bevinden. Dus ja, we moeten die kinderen beschermen tegen wat er gebeurt. Achteraf bleek, bleek dat een slecht idee, want... Het bleek een diplomaat en dan mag je niet in de woning komen. Dat is dan heel vervelend en daar moet je inderdaad je excuses voor aanbieden. Maar hier gaat het om een situatie waarin een Russische politicus al heeft opgeroepen om actie te ondernemen. Waarin de Russische overheid niet daar afstand van neemt, dat niet veroordeelt. Maar in plaats van daarvan eigenlijk olie op het vuur gooit door hard excuses te eigen, door maar door te gaan. Ja, dan kan, zou je kunnen zeggen, goh, dan heeft de Russische overheid toch echt iets verkeerd gedaan. En dan Pieter Omzicht van het CDA nog. Hij wil geen debat, maar hij wil wel kortdater optreden... van de minister dan dat hij nu doet. Ja, want het is nogal een zooitje in Rusland. Ik zie alleen dat de verkeerde quote er stond. Daar ga ik even over op Sjoerd Sjoerdsma. Want D66 wil opheldering over de zaak van Rusland. En hij wil dat de minister van Buitenlandse Zaken... Frans Timmermans onmiddellijk onmiddellijke actie onderneemt. Nou ja, hij heeft al gedaan wat hij. Daarnaast heeft hij al gedaan wat hij moet doen. En dat is de Russische ambassadeur op het matje roepen en uh, om opheldering vragen. Uh -huh. Dan moet die opheldering van Russische zijde ook uh, snel komen. Uh, goed, en als de situatie echt escaleert, dan zijn misschien nog andere maatregelen mogelijk. Maar laten we dat eerst maar eventjes, uh, eerst even aankijken. En uh, kijken welke, met welke feiten we morgen door de Russen. Uh, ...worden geconfronteerd. Maar vooralsnog, uh, ambassadeur op het matje roepen is één, maar twee, de dus stap twee ontbreekt nog. En dat uh, lijkt me dat minister Timmermans dat morgen kan doen. We hebben daar ook een debat voor aangevraagd in de ja. Tweede Kamer... ...en dat is het uh, stoppen van het Nederland-Rusland jaar. En dat was dus uh, Pieter Omtzigt. Uh, uh, ja, goed, uh, uh, en Sjoerd maar u hoorde reacties van kamerleden op het nieuws van de afgelopen avond en nacht. Dus de Nederlandse diplomaat Onno Elderebos werd in zijn huis overvallen, vastgebonden en in elkaar geslagen. Uh, en daar komt nog een hoop hommeles van, meer daarover. Straks ook ongetwijfeld bij uh, Lara Rens en Marzoos in het NOS Radio 1 Journaal. Ja, maar eerst dan uh, nog de financiële beschouwingen. Ja, want vandaag beginnen ze. De oppositie heeft haar kruid twee weken droog moeten houden... maar mag eindelijk aan de bak. ochtends trappen de fractievoorzitters af met een debat over het begrotingsakkoord. S'avonds nemen de financieel specialisten het over. Maar nu het kabinet een aantal oppositiepartijen aan haar kant heeft gekregen... lijken de financiële beschouwingen slechts een formaliteit te worden. Is dat ook echt zo? Financieel woordvoerder van de SP is Arnold Merkies. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeg het maar. Is het, het appeltje-eitje voor het kabinet of niet? Nee, tenslotte um, heb je um, in andere tijden dat de coalitie uh, met plannen komt, uh, dan zou je ook kunnen zeggen van, uh, nou, nu is het al erdoor, dus er hoeft niet over gesproken te worden. Dat is ook niet zo. Je hebt altijd een oppositie die um, plannen kan kritiseren en, uh, en mogelijk aanpassen. Nou, wat, wat is het strijdplan van de SP dan uh, deze dag? ja, kijk, wij willen echt een fundamenteel andere koers. Wij, willen, uh, uh, wij zijn tegen die enorme bezuinigingen. We denken dat het uh, slecht is voor de economie. Uh, we hebben daar ook steeds meer uh, economen aan onze kant staan die eigenlijk hetzelfde zeggen. Je ziet dat er een enorme. De koopkracht. Uh, die wordt in Nederland veel harder geraakt dan in andere landen. En dat heeft ook. Um, ja, zijn gevolgen voor de uitval van vraag. Ja, um, nou zijn er uh, drie uh, oppositiepartijen, uh, ja, die hebben zich uh, gevoegd bij, uh, bij de twee coalitiepartijen. Uh, ChristenUnie, D66 en SGP. Um, wat, wat vindt u van die actie? Nou ja, goed, uh, iedere partij die maakt zijn eigen overwegingen. Um, ik denk dat uh, wat voor ons van belang was, was dat wij niet... Um de kantjes ervan af willen halen. De scherpe kantjes ervan af. Als je echt een fundamentele andere koers wil... dan, uh, ja, dan heb je daar niet veel aan. Maar mogelijk uh, een partij als D66... die stond uiteraard uh, al veel dichter bij die partijen. Uh, dus daar was het uiteraard makkelijker zaken mee doen. Ja, veel mensen denken toch... mosterd naar de maaltijd, deze financiële beschouwingen. Uh, dan mag ik hopen dat een partij als de SP... juist uh, nu opstaat en gaat zeggen waar het op staat... Um, is daar genoeg draagvlak voor? Kunnen jullie nu echt daadwerkelijk nog wat? Of staan jullie nu echt volledig buitenspel? Nee, kijk, mocht er na de maaltijd, uh, dan zou er niks meer te bespreken zijn. Ten eerste, uh, wat ik al zei, uh, we moeten die kritische vragen stellen. Uh, ik denk dat die nog onvoldoende zijn gesteld de uh, uh, afgelopen dagen. Hm. Um, uh, het, ga, het gaat niet alleen maar om het realiteitsgehalte. Het gaat ook om het feit dat er, uh, nou ja, neem bijvoorbeeld uh, de koopkracht, uh, daar is ook nog een nodige over te zeggen... He, er is afgelopen tijd steeds gezegd van uh, er zou worden uh, geniveleerd. Nou, niets is minder waar. Je ziet dat uh, dit jaar het verschil tussen arm en rijk groter wordt. En uh, dat laten gewoon de cijfers van het Centraal Planbureau klip en klaar zien. En uh, mijn zorg is dat dat eigenlijk na, deze, uh, na de, uh, deze plannen, die dus door die gedoogde coalitie zijn gemaakt, uh, weer het geval is. Terwijl in het regeerakkoord stond toch heel erg duidelijk, uh, we gaan eerlijk delen. En, uh, en dat zou dus betekenen dat de inkomensverschillen verkleind zouden worden. Ze zou worden vergroot. Ja. Ja. Is, het, is het ook zo dat u, dat u vandaag nog openingen uh, zult zien? He? Uh, we, hebben, we hebben die gedoogconstructie. Het mag niet zo heten, want het is een tijdelijk akkoord. Maar we hebben een gedoogconstructie. Uh, uh, is het ook zo dat een van die partijen wellicht nog aan het wankelen te brengen valt vandaag? Nou, goed, ze hebben natuurlijk zo lang gepraat dat ze... Uh, ja... Uh, niet opeens vandaag daar iets anders over gaan zeggen, uiteraard. Um, maar goed, kijk, er, um, als het gaat om valt er überhaupt nog iets te veranderen. Ik denk dat dat altijd zo is. Daarvoor heb je tenslotte ook uh, de instrumenten in de kamer. Uh, je hebt uh, uiteraard uh, moties en amendementen die je altijd kunt indienen. Mm -hmm. um, uh, en, en, en ik zal ook zelf met mijn voorstellen komen... inderdaad, om wijzigingen door te voeren waarvan ik denk van... Uh, nou jongens, uh, dat hadden jullie... Um, toch ook wel kunnen bespreken. Kunnen we een motie verwachten vanuit de SP? Nou ja, um, ik, uh, wat ik dan bijvoorbeeld kan verklappen is, uh, kijk de rechtszekerheid, uh, dat is voor D66 ook een aangelegen punt. Mm -hmm. uh, ik had gehoopt dat D66, uh, nu ze samen zaten met PvdA, of, of PvdA nu ze samen zitten met D66, ja, daar ook zeg maar, zich samen sterk voor zouden kunnen maken. En wat je ziet is al jarenlang dat uh, mensen steeds minder rechtszekerheid hebben. Er wordt steeds meer bezuinigd op de uh, rechtsbijstand. Mm -hmm. uh, de Giffi-rechten gaan steeds omhoog. Dat betekent gewoon dat het uh, met name als je arm bent uh, steeds moeilijker is om je recht te halen. Ja. Uh, dan ga je langzaam naar een klassenmaatschappij toe... Ik denk uh, dat dat een zeer zorgelijke uh, ontwikkeling is en uh, je kunt daar uh, een, een halt toe roepen. En ik hoop dat ik daar uh, met name D66 en PvdA in meekrijg. En, en concreet op welke manier wilt u dat doen? Dat betekent het uh, terugdraaien uh, van de... ...van de bezuiniging op de rechtsbijstand. Ja, ja. Uh, even iets heel anders. Uh, we hebben het veel over cijfers natuurlijk tijdens de financiële beschouwingen. Belangrijk daarbij zijn de CPB-doorrekeningen. Uh, nou begrijp ik dat er vandaag wordt begonnen met uh, voorlopige CPB-doorrekeningen... ...en dat de definitieve CPB-doorrekeningen pas zo'n beetje uh, tegen de tijd... ...dat uh, de financiële beschouwingen afgelopen zijn uh, de Kamer bereiken. Uh, hoe zit dat? Ja, ik heb daarom ook uh, gisteren daar vragen over gesteld... of eigenlijk uh, een voorstel gedaan van... Uh, ofwel er moet, een, uh, als we die cijfers nog niet hebben... dan moet er een uh, aparte debat komen over uh, die doorrekeningen... met name als het gaat om de koopkrachtcijfers van het CPB... maar ook de werkgelegenheidscijfers. Uh, of het moet zo zijn dat we het nog kunnen bespreken... tijdens de financiële beschouwing. Nou, de financiële beschouwingen die duren twee dagen... Uh, we zullen dan uh, morgen rond vier uur zullen we die cijfers krijgen als het goed is. Hè? Want u nee. bent van het Centraal Planbureau afhankelijk. En um, wat we dus hebben vastgesteld is dat we niet met de tweede termijn kunnen beginnen um, voordat we die cijfers hebben. Dus uh, we moeten die cijfers eerst hebben, want anders uh, ja, is het toch wel van belang. We ja, moeten de cijfers eerst hebben, uh, dan moeten ze natuurlijk nog gaan bekijken, analyseren, de punten eruit halen. Het kan een hele lange dag worden, dan ook donderdag. Ja, dat zou best wel eens kunnen en uh, dat, zal inderdaad, dat zou best wel als nachtwerk kunnen worden. En je moet ook nog bedenken dat dat overigens zelfs ook nog niet de complete cijfers zijn. Dat zijn, uh, ja wat men dan ex-ambtenkoopkrachtcijfers noemt, daar zitten nog niet alle lastenverzwaringen daarin. En uh, ze zijn ook alleen maar voor 2014 en eigenlijk gaan onze zorgen voornamelijk uit naar de jaren daarna omdat um, voor 2014 zijn er nog wel wat um, ja wat maatregelen gedaan om de koopkracht weer te repareren, zoals uh, een, een uh, verlaging van de eerste in de eerste schijf de belastingen, maar dat is alleen maar voor 2014. En juist in de latere jaren zie je dat er enorme bezuinigingen zijn uh, ingeboekt, met name als het gaat om uh, toeslagen. Ja. Vandaag beginnen de financiële beschouwingen. En uh, één ding is zeker, de SP gaat uh, flink van zich laten horen de aankomende dagen. Dat liet uh, financieel woordvoerder van de SP, Arnold Merkies, uh, zojuist aan ons weten. Uh, meneer Merkies, uh, een hele goede dag nog. Hartelijk dank. 16 oktober 2013 is begonnen met nu al wakker van Oemhoop WNL. Het nieuws dat vandaag de media gaat beheersen. Uh, de financiële beschouwingen dus. Het uh, de debat over het begrotingsakkoord. De reacties op uh, de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou. Is dit het einde van het Nederland-Rusland jaar? En vandaag begint het Amsterdam Dance Event. Ongetwijfeld gaan we er ook meer over zien en horen bij Vandaag de Dag. Uh, op Nederland 1 bij WNL. En anders het Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tot volgende week. Tot volgende week.